Lokkend ligt het winkelcentrum als een mooie jonge meid Zonder schaamte uitgespreid In de roze sierbestrating van haar voetgangersgebied Toont ze alles en geniet Ga je gang, heb plezier Koop je klaar in drie kwartier alles kan, alles mag, morgen is er weer een zondag. God met sport, sport met God, gort met spot en commentaar. Van Jan de Hoer uit Oeverloos en zeventalig gastarbeider. Ver, ver, ver van huis. Vrolijk klatert de muziek. Over het winkelend publiek Dat na sappelen en pezen Na een week van zweet en zwoegen In zijn koop en vreed genoegen Vrije mensen lopen wezen Ga je gang, heb plezier Zoals de koe zei tot de stier Alles kan, alles mag Morgen is er weer een zondag, halleluja, ouwe taaien, dat we toffe jongens zijn. Van een potje, een potje met vet, het eerste en het zesde couplet, wij gaan nog niet naar huis. Vaderstaat en moederkerk zien met vreugde op hun werk. Vreedzaam dwaalt de kudde verder, een volmaakte symfonie van gemeentefantasie. Met camera, agent en herder, ga je gang, heb plezier. In de zon daar, in de zon hier, alles kan, alles mag, morgen is er weer een zondag. Een woord van drank, een woord van proost, een woord van liefde, een woord van troost. Kom vanavond bij me spelen, wat kunnen mij je veel te kleine borsten schelen.